Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij het ontruimen van het Duitse dorp Lutzerad zijn gisteren vele tientallen mensen gewond geraakt. Dat heeft een zieke verzorgster gezegd tijdens een persconferentie, meldt RTL Nieuws. Het plaatsje wordt ontruimd vanwege de uitbreiding van een bruin koolmijn. Al twee jaar bezitten activisten het gebied omdat ze daar tegen zijn. De gewonden vielen toen demonstranten zich losmaakten van een grote betoging. En daar zouden ook Nederlanders tussen zitten. Op dit moment is de politie ook bezig met het leegtrekken van het dorp. Minister Ollongren van Defensie wil nog dit jaar tanks leveren aan Oekraïne. Dat zei ze vanmiddag in het tv-programma Buitenhof. Ik ben ervoor dat wij Oekraïne uh, leveren wat ze nodig hebben. Ze zeggen dat ze moderne ja. tanks nodig hebben. Ik denk dat we een manier moeten vinden uh, om te zorgen dat ze inderdaad uh, daarover kunnen beschikken. Die tanks moeten dan uit Duitsland komen, maar dat land wil ze alleen sturen als andere landen dat ook doen. Komende weken praten veel Westerse landen over die militaire steun. Er is voor 4 miljoen euro beslag gelegd op goederen en geld... in het onderzoek naar de omstreden influencer Andrew Tate. Het gaat vooral om dure auto's en horloges... Teet werd vorige maand in Roemenië opgepakt... samen met zijn broer voor mensenhandel, verkrachting en het ronselen van vrouwen. En ze zouden worden gedwongen om porno te maken. Amsterdammers hou je raskat binnen, want ze worden steeds vaker gejat. Die oproep doet de dierenopvang in Amsterdam. Ze krijgen daar steeds vaker belletjes van eigenaren van dure katten die ze kwijt zijn. De afgelopen drie jaar is het, uh, wordt het steeds erger, erger, erger. Dat zien we gewoon elke dag weer. Raskatten zijn uh, erg... Gewild en uh, ze zijn ontzettend waardevol en heel duur. Uh -huh. Als je ze op straat laat lopen, dan worden ze gelijk gepikt. Ja, als je een dure raskat hebt, hou hem dan afgesloten in de tuin of lekker binnen, is het advies. Het weer, er trekken buien over het land en er staat ook een harde wind met een graad of acht. Morgen een regenachtige dag en dan ook kans op natte sneeuw. En dan een stuk kouder met zo'n 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen de afrit A. van Hoorn en Purmerend Zuid. Drie kilometer met tien minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de Boulevard. Reasons not to try, but it's one enough to change your mind There's a hundred ways to break your heart But I'll never know if we don't start There's a hundred signs to let you go So flow. could be a uh. Licht om...